Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Ongeloof en woede na rellen in Haren. Flinke compromissen in regeerakkoord verwacht PvdA-leider Samson. En koningin Beatrix heropent Amsterdams Stedelijk Museum. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het in het hele land droog. Morgen overdag is er veel sluibewolking. In de ochtend laat de zon zich zien, maar in de middag neemt de bewolking toe... en volgt in de avond en nacht regen wordt graad of 16. 500 ingezette agenten en ME'ers. 34 arrestaties, 29 gewonden en veel schade. Waar in Hagen zoveel werd gevreesd, is gisteravond uitgekomen. Project X, het Facebookfeestje dat geen feest werd... maar volledig uit de hand liep. Wat ging er mis? Dat willen bewoners ook weten. Maar vandaag waren ze vooral bezig met bijkomen. Bijkomen van de schrik en puinruimen. En daarbij kregen ze vanmiddag hulp zag Joris van den Kerkhof. Oh ja. Heb je dat, dat we, Heb je het, vanuit mooi? Vanuit mijn kamerhoek zitten. Ah, nou. Bij een boompje voor het gemeentehuis ja. wordt een plantje geplant. En dat ligt nog op blikje bier. Ja, was... ja dat, is, dat is een ja, gek, gek, gek, gek symbool. Dat dat was... Ja, precies. Dat, dat doen we heel goed. Even kijken, hoe groot is hij? Uh, uh, dat dus lang zijn, is lange. Uh... De burgemeester is bezig om een gat te graven. En wie bent u? Uh, ja, ik ben uh, samen met Maarten een van de initiatiefnemers... Die, uh, Gisteren Kleenex uh, haren heeft opgestart. Uh, gestart. En uh, ja, ongekend succes uh, blijkbaar. We hebben inmiddels meer volgers dan, uh, dan het feest zelf. Uh, en dat was ook een beetje ons doel uh, om uh, te laten zien dat social media niet alleen uh, op een negatieve manier kan escaleren. Maar is blijkbaar ook nog sneller op een goede manier. Ja. Even, even naar de plantjes kijken. Mogen ja, ja. jullie We doen straks. Heel veel dank. dank Nogmaals. Ja. Applaus. Ik vind geweldig. Helemaal top. De meester met een uh, duim omhoog. Nou, je hebt de naam genoeg, maar, maar, maar hoezo dan en wie dan? En, want het lijkt nu bijna alsof je de verantwoordelijkheid op je neemt. Ja, de, in ieder geval de verantwoordelijkheid uh, om te laten zien dat het ook weer uh, even snel uh, weer goed kan komen. Jullie zijn niet van hier. Nee, we, kwamen, we zijn allebei, uh, alle drie studenten uit Groningen. En uh, we hadden eerst ook het plan op gehad om te gaan, om, omdat we hoorden dat het een leuk feest zou worden. Toen bleek dat het niet zo was, hebben we uiteindelijk de taxi afgebeld, letterlijk. Wat stoere was... studenten met een taxi naar, naar Harre. Ja, we hadden gehoord dat het uh, dat dat niet meer werkte, dus, dus we moesten wel. Maar uiteindelijk zijn we heel blij dat het niet zijn gegaan en dat we er op een, op, een, op een precies dezelfde manier met social media iets positiefs van hebben kunnen maken. En, uh, het is fijn dat de, dat de burgemeester zo dankbaar is. En dat is precies waar we het voor doen. Eigenlijk. Om, de, om de mensen in de aarde te laten zien dat er ook normale mensen zijn die aan ze denken en die zijn hart onder riem willen steken. Af en toe wel water geven. Ja, gaan we doen. Maar ja. nou, vandaag is dat niet nodig. Soms reed het even. De burgemeester die is ontzettend boos op wat er gebeurd is. Hij snapt er eigenlijk ook helemaal niks van hoe het heeft kunnen gebeuren. En een eerste analyse leert dat we hier te maken hebben, en anders kan ik het niet noemen: met tuig. Dat zeer gewelddadig en goed voorbereid bewust de confrontatie zocht. Ik stel zo snel mogelijk een onderzoek in... naar de onregelmatigheden en de ongeregeldheden... en de aanloop ernaartoe. We zullen dus met elkaar evalueren. Uitgebreid. Waarbij wat mij betreft ook sowieso gekeken moet worden... naar de invloed van de social media... en de traditionele media op deze gebeurtenis. En uiteindelijk is er een oproep van burgemeester, van justitie, van politie... om al het beeldmateriaal wat gemaakt is om dat in te leveren. En Ik wil vooral ook mensen oproepen om hun beeldmateriaal... zoals foto's en filmpjes... Beschikbaar te stellen aan de politie. en als tips bij de politie te melden. laag van Symbolisch uh, werden de plantjes uh, geplant in die boom voor het uh, gemeentehuis. Daar zat nog plastic omheen. Het plastic is er nu vanaf gehaald. En alle plantjes, gele plantjes. Viooltjes. Ja, ik blijf samen met de tuinbouw, ik moet mij niks vertellen. En de viooltjes uh, komen hier te staan. Blijven ze dan lang goed? Ja, als ze maar, als ze maar nat blijven. En nat, nat en zon dan is het altijd goed. Nieuwe plantjes dus in haren. Gebracht en geplant na een oproep op Facebook. PvdA-leider Samson heeft van zijn partij een onbeperkt mandaat... voor de coalitieonderhandelingen met de VVD. Dat bleek vanmiddag op de ledenraad van de PvdA in Utrecht. Samson waarschuwde daar opnieuw dat hij geen garanties kan en wil geven. Zoete broodjes bakken, daar trapt niemand meer in. Zegt hij in een gesprek met Wilco Bam. Meneer Samson, u heeft wel een enorm mandaat gekregen van uw leden. Ja, maar ze waren ook gelukkig kritisch. Zo ken ik ze weer. Dus uh, ik heb ook een aantal dingen moeten uitleggen. En dat doe ik graag. Daarbij hebt u nog een keer uitgelegd dat u geen garanties geeft... En weer werd er geapplaudiseerd. Ja, maar volgens mij is dat ook omdat dat het enige echte verhaal is. We zijn een coalitieland, er zullen compromissen gesloten moeten worden. En we zitten bovendien ook nog eens in een economische crisis. Die offers vraagt van ons allemaal. En dan zoete broodjes gaan bakken, daar trapt niemand meer in. Ook deze zaal niet gelukkig. Als ik zeg, deze bijeenkomst, de ledenraad was een applausmachine, wat zegt u dan? Nee, nou, dat was het zeker niet. Er werd veel geapplaudiseerd, maar gelukkig tussendoor ook nog wel kritische vragen gesteld. En zo hoort dat bij de Partij van de Arbeid. Je hoort toch nog wel wat zorgen onder de leden over onderwerpen als bijvoorbeeld zorg. U zegt dan tegen die leden, ja, vertrouw maar op mijn kompas. Maar wat is nou het minste waarmee u moet thuiskomen, denkt u? Ja, dat is precies de vraag die ik dus niet ga beantwoorden. Waar wij mee thuis willen komen... Weer niet. Nee, waar wij mee thuis willen komen... is een regeringsbeleid wat Nederland sterker en socialer maakt. Daar hoort alles bij. En specifieke maatregelen ga ik nu niets over zeggen. Simpelweg omdat je daar geen garanties voor kunt geven. Uw voorganger, Job Cohen... Die werd, uh, is door de NRC geïnterviewd en die zegt daarin... Uh, voor de VVD is het eigenlijk onvermijdelijk om met de PvdA te regeren... want getalsmatig zijn er geen alternatieven. De PvdA heeft nog wel een andere vluchtweg, namelijk met de SP en CDA D66. Ervaart u dat ook zo? Nee, ik ervaar het vooral dat wij tegenover elkaar zitten... met het onderlinge vertrouwen en de wil om er ook samen uit te komen. En wij is dan de VVD en de PvdA? Dat klopt. Loopt uw voorganger u voor de voeten? Nee hoor, ik vertrouw gewoon op hoe ik het zelf doe. Ik neem alle waarschuwingen en ook adviezen graag te harte, ook in deze zaal. Maar ik zit in de onderhandelingen zoals ik erin zit. Met het vertrouwen dat we er samen uit gaan komen. En hoe lang gaat dat duren? Zo snel als mogelijk is. En al die tijd gaat u niks zeggen? En daarom wil ik het ook zo kort mogelijk houden, want het is helemaal niet mijn natuur. Daar geloof ik inmiddels niks meer van, want u heeft al zo vaak gezegd dat u een radiostilte gaat betrachten. Ik ga mijn best doen. En ik hoop dat het maar heel kort hoeft te zijn. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Het heeft even geduurd, maar koningin Beatrix heeft in Amsterdam... dan het vernieuwde Stedelijk Museum geopend. Het museum was sinds 2004 dicht voor een grootscheepse verbouwing. Het openingsprogramma is alleen voor genodigden... en vanaf morgen is het stedelijk dan weer open voor het publiek. Het museum heeft een collectie van 90.000 kunstwerken... op het gebied van moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. In Drenthe heeft een jager gisteravond een andere jager neergeschoten. Dat gebeurde bij een jachtpartij ergens tussen Hooghalen en Zwigelte. De politie van Drenthe, wat daar is gebeurd? Tijdens de jacht zag een van de jagers um, een 71-jarige man... welke met hem mee was, uh, vermoedelijk aan voor een dier... waarop op hem is geschoten. Nou, de man is met, uh, met, met, met, met schotwond overgebracht naar het ziekenhuis... waar hij uh, nou, heel later die nachtavond is uh, overleden. De politie start een onderzoek naar het ongeluk. Nou, in eerste instantie lijkt het ook op een heel uh, triest ongeval. Maar uiteraard uh, gaan wij het wel onderzoeken. Dus wij zullen vandaag nog wel met alle betrokkenen horen. En, ja, wij stellen wel een onderzoek in om, uh, om het toch allemaal even te checken wat er precies is gebeurd. Verkeersinformatie. Bij de ANWB. Dennis Mooij, waar staat het vast? Ja. Um, bij, uh, bij, bij, bij, uh, bij Breda, Mark. Bij Breda, Breda ja. 58, vanuit Breda naar Tilburg. Daar zijn werkzaamheden het hele weekend. De weg is dicht tussen Gils en Goorden tot maandagochtend vroeg. Daarom staat er daar twee kilometer file. Er zijn trouwens nog een aantal snelwegen dicht tot maandagochtend vroeg. De A13 en de A29 richting Rotterdam en de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Vanwege die afgesloten A29 naar Rotterdam, die ik zojuist noemde... proberen veel mensen om te rijden via de N217 van oud Beijerland naar Dordrecht. Daarom staat er voor de keeltunnel twee kilometer. Nog één keer de hoofdpunten. Woedende reacties op rellen in Haren. Flinke compromissen in regeerakkoord verwacht PvdA-leider Samson. De koningin Beatrix heropent Stedelijk Museum in Amsterdam.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 Met inderdaad de WK-wielrennen voor vrouwen. De ontknoping zit eraan te komen. Net voor vijven een kopgroep met twee Nederlanders. Marijn de Vries en Gio Lippens aan de finish. Ja, zullen we de uitkomst maar niet meteen verklappen. Zullen we de spanning er maar niet meteen van afhalen. Hoewel aan de andere kant, het is gebeurd denk ik dit WK. In ieder geval is Marianne Vos in de eentje naar die kopgroep toegesprongen. Ze kreeg Longo Borghini achter zich aan. Ook die heeft aansluiting gekregen. En dat betekent dat we nu uh, zeven koplopers uh, hebben. Anna van der Bregen, Marianne Vos voor Nederland. Dan Rosella Ratto voor Italië. Samen met Elisa Longo-Borgini. Dan hebben we Charlotte Becker, de Duitse. En wat de Amerikaanse. Rachel Nelen, uh, de Australische. En dan valt er een enorm gat: 1 minuut en 34 seconden is het al. Naar één achtervolgster die kansloos is: Larissa Pankova uit Rusland. En daarachter dan weer een duo: Alena Amjaliushik. Weet wel, die vrouw die uh, Gevallen is die, die elleboog behoorlijk geblesseerd had. Maar die krijgt uh, Anne-Miek van Vleuten in het wiel. Marijn, het is nu gewoon vooral tactisch rijden voor de Nederlandse ploeg. Ja, en uh, dat zie je ook uh, dat ze dat doen. Uh, in de kopgroep rijdt Anne van der Breggen Keihard op kop. Samen met de Italiaanse ratto, wat ook wel logisch is, want Elisa Longo Borghini rijdt ook in die kopgroep. En... Dat zie ik nog wel als spannende bedreiging voor Vos. Om het in ieder geval nog een beetje interessant te houden. Ja, en daarachter in het peloton, zo gauw gedemareerd wordt, moet er gewoon een oranje vrouw mee. En uh, wat je nu ziet gebeuren is dat ze dat ook doen. Ja, het gebeurt voortdurend. Emma Pooley zagen we ze juist proberen. Ja, wie anders? Emma Pooley natuurlijk de Engelse. Die hebben de slag gemist, net als de Amerikaanse vrouwen. Hoewel, die hebben Emma Nieben in de kopgroep. Maar ook die zie je niet op het gemakkie in dat peloton erachter zitten. En die Nederlandse vrouwen hoeven maar één ding te doen. Voortdurend in de gaten houden wie er wegspringt en dan maar erachter aanspringen. En zorgen dat je dan in elk geval als wagonnetje meegaat als die vrouwen proberen de sprong te wagen met de kopgroep. Kopgroep van zeven vrouwen dus. Sebastian, is een mooi gezicht. Twee vrouwen in het oranje daarbij. Het is een uh, sneltrein die op dit moment uh, van Bemelen terug richting uh, Valkenburg rijdt. Weer op dat uh, open gedeelte langs een man met een enorme rood vlag. En die houdt die Nederlandse vlag maar altijd trots omhoog. Het is een uh, Nederlands-Italiaanse combinatie dus inmiddels aan de leiding. Anna van der Breggen op dit moment op kop. En dan rijden we dik boven de 40, bijna 50 kilometer per uur. Het zal nu ietsje minder worden. Wegdraait naar links in dat open gebied, voldadelijk tegen de wind in. Marianne Vos komt nu op kop, neemt over van haar uh, jonge landgenoot. Daarachter zit uh, Longo Borghini, dan uh, Rosella Ratto, en dan de drie dames zeg maar, op de bagage... Dragen. Amber Nieuwen, de Amerikaanse... Charlotte Becker, haar ploeggenoot... bij Specialized. Maar Nieuwen, dus uit Amerika... Charlotte Becker uit Duitsland... zit daarachter... met de handen onder in de beugel. Probeert diep weg te duiken... achter die kleine Nieuwen. En in de laatste positie die Rachel Nealon. Maar misschien dat Nieuwen en Becker... toch ook nog wel het spel dadelijk samen kunnen gaan spelen. Want zij rijden dus normaal gesproken... voor dezelfde ploeg. Vos weer naar achteren, uit het zadel... neemt haar plaatsje weer in. Op weg naar de Kouwberg weg voor de ene laatste keer naar die Kouwberger. Straks de bel voor de laatste ronde. Bart Voskamp, hier in de, de studio. Je kijkt uh, mee. Uh, wat verwacht je? je is het gewoon gezamenlijk richting uh, de streep en dan misschien twee kilometer voor het einde nog een demarage. Of wat verwacht je dat er nu gebeurt? Nou, ik kan me voorstellen dat de concurrentie niet zit te wachten om uh, met Marianne het laatste keer die berg op te rijden. Maar goed, net toen Marianne dat gat dichtreed toen was uh, Longo Borghini, die kon haar toch wel volgen. Dus als ik Vos zou zijn, zou ik niet helemaal op mijn gemak zijn. Dus... Uh, ja, er zal nog wel het een en ander moeten gebeuren... om zeker te zijn... Uh, uh, vos, die, die moet er eentje in de gaten houden... maar die anderen zullen toch de koers moeten maken... anders worden ze ja. zeker geklopt. Ja, maar wat moet je nu als Nederland doen? Eén de, de, de, laten demareren of moet je ja, wat tot de andere wat doen? Ja, maar nu nog niet. Nee, nee, nee, nee. Het, is, het is nu een kwestie gewoon van... ze hebben nu een ruime een minuut... dus in principe gaan ze dat uh, houden. En uh, zullen ze moeten proberen de concurrentie mee te laten draaien? Want ik zie daar achterin al wat verzaken. Dus een keer... Uh, een keer naar achter rijden en een beetje, ja, toch wel een beetje druk erop zetten... dat ze rond moeten rijden en uh, iedereen uh, aan de gang houden... zodat de, de concurrentie natuurlijk ook de benen een beetje leeg rijdt. Want het gevaar is als jij te, te hard op kop gaat rijden... dat je ja, straks misschien een verrassing achter je hebt zitten. Wat zou je doen als je Italiaanse bondscoach was? Uh, dan, liet ik, uh, dan liet ik, denk ik, op een bepaald moment... ik denk in de laatste ronde een beetje onrust. En uh, dan liet ik ze niet meer meerijden. Kijk, uh, als je met snelle streep rijdt naar de Kouwberg, word je geklopt. Dus dan moet je een beetje bluffen. En dan zou ik ze vanaf de laatste ronde gewoon niet meer laten meerijden. Ja, om de benen te sparen. Ja, en om een beetje onrust te, te creëren. Ja. Goed, uh, dankjewel voor nu. Zometeen meer natuurlijk uh, in het uh, sportforum... dat dus in een iets andere vorm is gegoten in verband met het WK Wilrennen... Iwan van Duren en uh, Tom Boot. Ton, jij wilde nog iets kwijt over Dik Advocaat? Nee, we hadden het even over Dik Advocaat. En hij vindt dat er dramatisch gereageerd wordt. Ik vind dat de Nederlandse pers heel rustig reageert. Maar wat mij opviel vanochtend is dat hij zegt... laten we pas met kerst een conclusie trekken... Ja, met kerst is het te laat als je dan de conclusie trekt dat het uh, verkeerd gaat. Dus je moet tijdens het proces juist zo snel mogelijk uh, proberen in te grijpen. Ja, maar conclusies trekken dus nu al? Nee, met kerst. Laten we nu onze mond houden en met kerst de conclusies trekken. Dat zegt hij? Dat zegt hij. Ja, daar ja. ben je het niet mee eens. Dus, nee, dus, nu, dus nu wel conclusies trekken? Nou, niet nu conclusies trekken. Nu gewoon heel erg erop bovenop zitten. Want als je de conclusie pas trekt met kerst... Ja, dan ben je te laat en Je jij hebt de indruk dat dat nu niet gebeurt? Ik denk het niet, nee. Iwan? Nou, het is natuurlijk al behoorlijk ingegrepen in het elftal uh, A. Dus dat uh, is ook wel duidelijk uh, dat hij toch wel... Uh... Het zoekt al wat oorlogjes op. En ik vind eigenlijk dat je aan het eind van de contracten altijd moet kijken. Of aan het eind van een jaar. Hè, wat was de doelstelling, hoe is het gegaan. En niet naar de dagkoersen moet kijken. Maar uh, ik denk dat Dick gewoon probeert de rust te bewaren. En mijn overwinning morgen tegen Feyenoord. Dan is er even wat rust, zeg maar. Maar je moet er niet aan denken dat morgen uh, PSV verliest van Feyenoord. Want dan ben ik bang dat er wel eens heel snel conclusies getrokken zouden kunnen worden. En niet door Dick zelf. Ja. Uh, tot slot, hij zegt van ja, het is niet de schuld van de technische directeur. Het is gewoon mijn schuld. Oh, we moeten even naar uh, Sebastian. Wat is er aan de hand, Sebastian? Daar gaat Marianne Vos weer op het moment oh. dat de voorlaatste beklimming is van de Kauberg zit ze meteen weer aan. Marianne Vos met die Elise Longo-Borgini in haar wiel. Nielen probeert de oversteek te maken. De Australische Rosella Ratto, de andere Italiaanse, zit daarachter. Anna van der Breggen daar weer achter. En dan valt het gat voor Amber Nieuwen en voor Goed. Charlotte Becker. Die hebben het nu moeilijk. Vos met Longo-Borgini. Vos ziet dat Nielen de Australische... Kralissen nu als eerste weer aansluit. Drie koploosters dus. Vos, Longo, Borgini en uh, Nielen. Dan Ratto en Van der Breggen op een seconde of 4-5. Nieben begint daar aan te sluiten. En Becker, die daar is het beste vanaf. Die moet er vanaf. Voorlaatste beklimming van de Kouberg En Marianne Vos doet het dus andermaal. ...over en Anna van der Breggen die dan gewoon in het zadel gaat zitten. Zij weet dat ze de Italiaanse ratto naast zich heeft. Ember Nieben is ook geklopt. We waren net een beetje aan het speculeren hier van hoe sterk is Ember Nieben. Is zij nog een bedreiging voor Marianne Vos, Marijn? Ik denk dat dit het antwoord is, hè? En dat denk ik zeker. En ik denk ook dat uh, Rachel Nelen, of Rachel Nielen, ik weet niet precies hoe je haar naam uitspreekt. Dat dat misschien, nou ja, je ziet het al, ook nog wel een verrassing zou kunnen worden uh, deze koers. Zij reed afgelopen seizoen voor een niet zo heel grote Duitse ploeg. heeft eigenlijk niet zoveel koersen gereden. Zeker ook niet de koersen die ze wilde. Maar ik reed twee weken geleden met haar in de Ardèche en daar reed ze met de sterkste omhoog. En ik zag, zag haar in deze koproep en ik dacht, nou, dat zou. Onverwacht nog wel eens een gevaar kunnen worden. Maar je ziet nu toch wel dat Ember uh, Nieben haar tijdrijderscapaciteiten uh, aanspreekt. En ze lijkt toch weer de aansluiting te gaan maken met Anna van der Breggen in haar wiel. Maar Jan Janne Vos kijkt uh, opnieuw even om en ziet dan inderdaad uh, die Ember uh, Nieben aankomen. En dan is het de Australische die weer demareert en die krijgt dan weer Longo Burgini met zich mee. Met de Vos in het wiel en uh, inderdaad Ratto, de Italiaanse, dat is de minste van de zes. Die gaat er dan weer af bij Anna van der Breggen en bij Amber Nieben. Ja, dat zou het zijn. Misschien rijdt Van der Breggen nu gewoon weer in het wiel van Nieben in de richting van de drie op kop. Dan krijgen we dadelijk ineens uh, een uh, overtalsituatie. Want dan hebben de Italiaanse dames in ieder geval één vrouw. Overboord uh, gespeeld. En dat betekent gewoon dat Nederland in de overtalsituatie situatie zit. Dankzij en benieven. Want die rijdt nu ook Anna van der Breggen toe naar het kopgroepje. Met uh, Marianne Vos, Longo Borgini en die Australische... Rachel Nellen. Inderdaad, dankjewel. Ja, Bart Voskamp, wat voor indruk maakt, uh, maakt Vos hier? Had je de indruk dat ze vol gas gaf hier? Uh, ik hoop het niet, want er hingen er twee in haar wiel. En ik had het idee van als Vos gaat, nou, dan rijdt ze iedereen uit het wiel. En uh, nou goed, er hingen er nog twee aan, dus het, het blijft spannend. En uh, wat Gio ook zegt, ze dus zijn een Italiaanse dame kwijt. Ja, nummeriek in de meerderheid. Dus uh, ik hoop dat Anna van der Breggen nog uh, de benen heeft. om misschien nog een keer uh, ergens uh, in die ronde nog een keer vooruit te rijden. Waardoor Vos even kan, uh, kan uitrusten om nog een keer in de ultieme demarrage te zetten. Dus uh, het is uh, een spannende koers nu. Was dit het tactische spelletje om uh, een uh, van de concurrenten te elimineren? Nou ja, dat bedenk je niet. Uh, je weet natuurlijk niet van tevoren wat gebeurt. Ik denk dat Vols meer gehoopt had dat ze misschien alleen voorop kwam. Of ja. misschien met eentje erbij. Maar uh, ik denk niet dat ze verwacht dat, dat er nog twee in de wiel hingen. Maar nou goed, feit is dat er nu één geëlimineerd is. Daar komt het op neer. Um, we gaan even, Ivan, want ik stelde jou een vraag. Jij wilde antwoord geven en toen moesten we even hier naartoe. Maar ik ben even vergeten wat mijn vraag nou ook alweer was. Misschien weet jij het antwoord nog, dan is het ook opgelost. Ja, ik begrijp niet dat zo'n WK wilrennen dan weer belangrijker wordt gevonden <laughs> dan uh, ons gesprek. Maar oké. Okay. Uh, de vraag. Uh... Uh, volgens mij ging het over Dik Advocaat en, uh, en, uh, en PSV. Als ik me ja, dat hebben we, we al afgerond. Toen waren we naar naartoe dat, dat, dat, dat ik vond dat je na een jaar de conclusie moest trekken. En, maar, maar als ze nu zouden verliezen, dat al. veel? Nou ja, er, nu, er staat wel druk op de wedstrijd morgen. En waarschijnlijk PSV thuis, dan voelen de heren zich altijd uh, flinke heertjes. Dat durven ze wel. Dan heb je best kans dat ze het gewoon wegspelen. Uh, of dat ze er in ieder geval van winnen, nou, dan is het weer even rustig. Maar gebeurt dat niet, dan, is het, uh, dan, wordt, dan zit er heel veel media in Eindhoven, ja. kan ik dik alvast voorspellen de rest ja. van de week. Ja. Is het morgen door or die voor uh, Dik Advocaat? Nou, dat ook weer niet. Dat ook weer niet. Maar. Uh, het is voor PSV wel, ja. als je op negen punten komt van Twente... dat moet tegen je thuis, geloof ik. Ja. Het, het, het probleem voor een coach is, hoe moet je dit analyseren? Ja, ze hebben een fantastische uh, uh, groep. En ze hebben nu alweer twee uitwedstrijden. Een uitsyndroom kan je zo over, sowieso over praten, volgens mij. Maar hoe moet je dat analyseren? Waar zitten de zwakke plekken? Wat moet je doen? Het lijkt me verschrikkelijk moeilijk voor... Uh, je bent coach, ik bedoel, heb je dat nooit meegemaakt? Nee, ja, het complex. ja, maar ik kwam tot de conclusie dat het niet te analyseren is. En dan ga je maar je gang en gaat op logische wijze je gang eigenlijk. Ja, nou, schip schip dat weer... klinkt nog niet echt vertrouwenwekkend. Nee, maar nee. jij doet net of alle coaches alles kunnen analyseren. Nou, ik heb enorm respect voor jou. Ik denk, je hebt daar die oplossing wel weer voor. Nee, nee. nee Zelfs jij niet. Ja, dan, nee. Nou, bijvoorbeeld Dries is niet meenemen naar, nou. naar de Want Je hebt toch bepaalde spelers die het gewoon af laten weten ja. iedere keer. Nou, die lopen dat, er rond als een stel... Uh, dat, dat is een Goeie, hè? Ik zie veel psychologen die aan het werk zijn en over introverte spelers praten. De focus, dat is een nieuw modewoord, hoor je hem elke keer. Slapjanus, een oude wetswoord. Maar ik dacht eigenlijk, interesseert het die spelers wel? Ik zag Mertels en van aan de kant zitten tegen Utrecht. Nou, ze zaten als dooie aan de kant. Het interesseerde hun helemaal geen bal, dus interesseert die club ze wel? Of interesseert alleen ze... Zij is zichzelf. Zelf. En dan zou ik wel ingrijpen als coach. Kijk, dit is een uitspraak in het sportvorm thuis, hoor. Mes op tafel. <laughs> Waarbij mij die vraag weer oppompt die ik <laughs> aan jou stelde. Een <laughs> uh, advocaat die heeft gezegd... Uh, het is niet de schuld van de technisch directeur. Het is volledig uh, mijn schuld. En dat is natuurlijk een zelfanalyse. Want blijkbaar heeft hij er dus... He volgens er het is, bijna... is mijn schuld? Ja, ik neem maar de volledige verantwoordelijkheid. En ah, je, je, verantwoordelijkheid. Kan, je kan hem niet bij, bij, bij Brans neerleggen. Nou, ja, tactisch stond het allemaal goed. Nee, maar je gaat, uh, je gaat niet uh, je, je baas uh, onderste ver... Uh, maar bij Brands werd de selectie samengesteld. Als advocaat gaat Brans ook uh, heel simpel. Je kan niet uh, zoveel, 30 miljoen investeren in twee jaar. En dan, uh, en dan weer een wanprestatie hebben. Dan doet de technische directeur ook wat fout. Dus het maakt niet de schuldvraag. Dan gaat het voetbal vrij makkelijk vanzelf altijd. Het publiek regelt dat wel. Even FC Twente ook natuurlijk. Dat speelde tegen Hannover 96. 2-0 werd het voor de Tuckers... Maar um, uh, voor maar door een ongelukkig moment... en een eigen doelpunt van Wisscherhoft kwamen de Duitsers langs zij. Uh, Willem Jansen uh, zorgde voor de 1-0. Die vond het gelijkspel dan ook onterecht. Ja, ja ik denk uh, kansenverhoudingen uh, 7-0, denk ik. Ik denk dat zij geen 100% kansen hebben gehad. En de hele wedstrijd niet. En, uh, de tweede zijn is wel wat dreigender met, met, met wat meer ballen in de 16. Maar 100% kansen hebben we niet weggegeven. En, uh, dat is heel positief tegen zo'n ploeg natuurlijk. Aan de andere kant, als je er van die 7-2 maakt, dan moet je dan, aan de ene kant moet je winnen, maar aan de andere kant dan moet je er meer maken. En dan, uh, ja, dan win je misschien. Uh, Zo'n wedstrijd wel makkelijk eigenlijk. En dan is het gewoon jammer dat je in de rust 1-0 uh, uh, e maar staat. Allee, ja, goed, tweede half doen we het wel uh, op zich wel goed. Dan kom je wel wat gelukkig natuurlijk, op 2-0, maar dan, uh, ja, dan moet je het uitspelen. <laughs> dat zijn twee ongelukkige momenten. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat kan gebeuren. Maar dat, ja. Wat ik zeg, ze hebben geen 100% kans gehad. Dus uh, dan is het gewoon heel zuur dat je uiteindelijk niet wint. Ja, Willem Janssen, het uh, uh, Nederlandse clubs in het Europese voetbal... lijkt van ongelukkige momenten aan elkaar nou, te hangen, om het zo te zeggen, Tom. Nou, dat zei ik eigenlijk in het begin al. Hè. De, uh, we hebben eigenlijk aardig gespeeld. Dit was onterecht, de Twente verloor, zeggen ze dan. Of, of de Twente gelijk speelde. Ondertussen hebben ze niet gewonnen. Uh, we hebben dik advocaat gehoord, 0-0. Of 1-0 winnen en Jabber kon wel. Nou, we hebben ook uh, verloren met uh, Ajax. Dat bedoel ik nou. Dat onterechte. Ja, en waar zitten we nou mee? He? En wat ik heel vreemd vond in die wedstrijd... maar ik kijk het ook weer als coach... is dat toen Castañoz weer zo'n kans miste... want hij heeft wel wat kansen gehad natuurlijk... dat de coach McLaren met een flesje ging gooien. En dat vind ik te belachelijk voor woorden... dat een coach ja, zo zijn mening over een speler geeft. Kan het niet ook teleurstelling zijn dat hij de... Uh, de kans heeft gemist? Nou, het kan comedy zijn, het kan teleurstelling zijn... maar je hoort het niet te doen. Ja. Ivan, Twente? Nou ja, dat ongelukkige moment, dat is altijd grappig. De Duitsers hadden natuurlijk ook ongelukkige momenten. Die vrije trap die er via via inging van Twente... die hoor je dan nergens meer terug in de analyses. En ik vind dat als je een falende spits aantrekt die niet scoort... dan heb je ook geen enkel recht om te winnen. En uh, op zich prima prestatie, 2-2. Het was een mooie wedstrijd en... Uh, uh, ik vond inderdaad, Twente had wel recht op te winnen. Maar er staat wel een stevige ploeg van Twente wel een stap verder. In dit ja. stadion dan zeker PSV en ook Ajax. Dus dat, uh, dat kunnen ze in de zak steken. Maar denk PSV. je dat dat, dat er misschien ook wel een, een bepaald percentage aan pech... Bij zat bij het feit dat hij die kansen miste. Dus zie je er wel iets in dat je denkt: van nou, geef hem nog even de tijd en dan staat hij er weer. Een bepaald percentage aan pech, ja, uh, ze kunnen weinig anders. Want ze hebben, maar ik weet zeker als die Bulletin, die, die, die, die, die koude ja. rust daar had gestaan, die had er al twee ingelegd en de altijd zo bekritiseerde Janko. Die had hier ook wel raad mee geweest. Het is gewoon een jonge spits die veel te vroeg naar Italië is gegaan. Na een jaar lang in, om het trainingsveld rond heeft gerend. En die nu uh, alles kwijt is. Nou, dus. het, het leuke is dat ik als moment van de week vorige week had... dat Castellanos eigenlijk ultimatum stelde. Hij mocht, ging niet meer op links spelen. Maar alleen in het midden wou hij nog spelen. Nou, nou, en McLaren... Uh, moest men naar hem luisteren. Dan moet je ook niet meer uh, kijken of hij pech heeft of iets dergelijks. Dan moet hij ook die doelpunten maken. Ah, hij is gewoon een snotneus. Die, die, die moet zijn mond gewoon nog nog houden. En ook zondag nou, toch. We zijn ja. mee bezig. Maar hij heeft dat dus niet gedaan. Dus wat moet de coach dan doen, eh, Tom? Uh, <coughs> Kijk, ja. de coach moet altijd mensen de tijd geven. Vooral omdat hij voor 6 miljoen is aangetrokken. Dus je kan hem niet meteen uh, laten vallen. Dat zal je op uh, Münsterman ook niet leuk vinden, nee. nee en die ja. jongen die komt er ook wel. Die maakt wel 20 in Nederland. Goed, het is drie minuten voor half zes. Dat is op papier zo ongeveer de tijd dat de slotfase van de wielerwedstrijd aanbreekt. Het gaat er nu omspannen. Ivan leeft hartstortelijk mee. Zo kunnen wij op de zetter ook horen. Gio en Marijn aan de finish. Ik wou net zeggen, het is niet alleen op papier zo hoor. Ook in de werkelijkheid breekt de slotfase nu aan. Want ze draaien nu dan weer de weg op in de richting van Bemelen. We zitten in de laatste ronde. Ik zou zeggen nog een dikke halve ronde. En dan zit het WK erop. Met Marianne Vos, met Anna van der Breggen. Met die Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Dan Rachel Nelen uit Australië. En Amber Nieben uit de Verenigde Staten. En kijken we naar de achterstand van de twee dames die eerst in de kopgroep zaten. Rosella Ratto, de Italiaanse die overboord is. ...op 22 seconden. En dan kijken we naar Charlotte Becker... ...die rijdt daar nog verder achter op 44 seconden. En het peloton, daar zijn ze allemaal geklopt. Daar kunnen ze nu al gaan denken aan het WK van volgend jaar. Want die rijden inmiddels op 2 minuten en 57 seconden. Het gaat beslist worden tussen deze vijf aan de kop. En nu Marijn, nu is het zin om heel tactisch te rijden. Twee Nederlandse in Overtal. Ja, dat betekent dat je, dat je het goed uit kunt spelen met z'n tweeën. En uh, uh, ja, ik denk eigenlijk zelf... Dat van uitspelen misschien niet eens, Rijks, eens heel erg spraakzaam zal zijn. Op, uh, Marianne gaat straks gewoon demareren. Die wil solo aankomen. En uh, ik denk wel dat ze dat op een moment moet doen dat uh, Elisa Longo Borghini even de andere kant op kijkt. Want we zagen net al dat die wel kan volgen. Kan Anna van der Breggen daar trouwens nog een rol in spelen? Want we zagen net boven op de Kouwberg op dat vlakke stuk. Toen was het ook Even Vos die wegreed. En Van der Breggen die meteen een gat laat vallen. Anna kan inderdaad heel goed als springplank fungeren. Als Vos wegrijdt en zij rijdt er net achter en ze houdt de benen stil... dan heeft Vos al een paar meter. Ja, als je Vos een paar meter geeft, dan is ze natuurlijk helemaal verdwenen. Um, ik denk ook nog wel dat, dat Rachel Nelen een verrassende move kan doen. Die ruikt hier haar kansen, die heeft geen fijn seizoen gehad. Uh, die zit nog vol frustratie daarvan. En, uh, ja, je zag net al dat ze het heft in handen nam en uh, demareerde. Uh, ik denk dat ze dat nog wel een keer gaan doen. Als je zo'n kans krijgt in een uh, wereldkampioenschap... Ja, dan wil je toch uh, nog wel een keer proberen om zelf voor, uh, voor de overwinning te gaan. Het blijft een bijzondere wedstrijd. Het WK, vijf vrouwen dus aan de leiding. Ze krijgen nu de verschillen door de nummers 7 en de nummer 18. Die rijden op meer dan een minuut. Dat betekent dat Ratto en Becker nu al op meer dan een minuut rijden van dit vijftal. Dat ze dus niet meer achterom hoeven te kijken. En het peloton, Sebastian, jij rijdt achter die kopgroep. Het peloton zien ze echt helemaal niet meer hè, als ze omkijken. Nee, het peloton uh, dat is een geveld of wegen meer te bekennen inderdaad. Terwijl de kopgroep, de uh, groep dus van vijf, voor de laatste keer vandaag Bemelen binnenrijdt. rijdt. Het zonnetje schijnt, het is een prachtige zaterdagmiddag in Limburg. Ze nu en dan uh, wat uh, bewolking aan de lucht. Een echte vermeerlucht, een Hollandse lucht zullen we maar zeggen. En wordt het dan ook nog een uh, Nederlandse middag met Marianne Vos misschien wel als winnares. Maar dan moet ze wel, dus die concurrentes met name, dus die Longo Bordini en die Nielen en die een goede indruk maken uit Italië en Australië van zich schudden. Anna van der Breggen, dat is de andere Nederlandse natuurlijk in de kopgroep... die ook een enorm compliment verdient want haar werk uitstekend doet. 22 jaar een Europese kampioene, dus op de tijdrit werd ze dit jaar in Goes En ze rijdt nu echt al een paar kilometer hard, hard, hard. Handen onder in de beugel, rijdt ze aan de leiding. De snelheid momenteel dik boven de 40 kilometer per uur. En dat gaat zo wat minder worden, want dan gaan we beginnen aan die laatste keer... Berg. Eerst naar rechts, dan naar links. Dan loopt het nogal redelijk. Daarna wordt hij iets lastiger. Maar het is uh, tussen aanhalingstekens niets vergeleken met de Kouwberg. Maar als je al zoveel ronden hebt gereden, blijft het moeilijk. In het laatste wiel, die hadden we nog niet genoemd. Amber Nieven, de Amerikaanse, waar net het beste wel vanaf leek op de Kouwberg. Rechtszijders in het laatste wiel. Daarvoor zit die Australische, zit Nielen. Daarvoor Longo Bogini. dan Marianne Vos. En nog altijd, uh, nee, niet meer Marianne Vos in voorlaatste positie. Nu rijdt Marianne van der kop en Guillaume rijdt Anna van der Bregen in tweede positie. Nee, inmiddels is Anna van der Bregen weer opgeschoven, maar ik kan me zo voorstellen in dat gevoel, in dat gekrioel daarachter, die kopgroep, dat je af en toe dan heel even net niet kunt zien als je twee oranje dames op kop ziet rijden. Maar het is inderdaad Anna van der Bregen die het tempo maakt voor Marianne Vos. En laten we eens even de topseil van van der Bregen lichten, nu het nog kan. Want straks komt Vos aan de beurt. Van der Bregen won niet alleen het EK dit jaar, ze won ook de Tour Feminin en Limousin. Die, daar won ze de tweede etappe. Ze won de Tour de Bretagne. Zelfs het klassement en uh, twee etappes. Die heeft een heerlijk seizoen achter de rug. Dat is echt een meisje voor de toekomst Marijn. Absoluut. En over die Tour féminine en Limousin valt nog wel te vertellen. Het was een tijdrit die ze won. En zij was daar sneller dan Marianne Vos. Die had wel de dag daarvoor in de kopgroep gereden. En Anna in het peloton, dus ze heeft relatief de benen stil kunnen houden. En maar het is niet zo dat Vos dacht van, ach, laat die tijdrit maar zitten vandaag. Nee, Anna heeft daar gewoon Vos op waarde geklopt. En dat zegt wel iets over een meisje van 22. Daarna werd ze Europees kampioen. Ze is gewoon ontzettend sterk. En dat is natuurlijk een sterk wapen als je en de tijdrit goed aan kan. En je kunt in dit werk mee, in dit heuvelachtige werk nu wel trouwens. Marianne kop aan kop van dat peloton. Ja, ik zou wel zeggen, werk niet te hard. Want die anderen die zitten allemaal lekker in het wiel, natuurlijk van die Nederlandse vrouwen. Longo Borghini zit natuurlijk daar lekker in het wiel. Uh, Nederland zit lekker in het wiel. Amber Nieben doet helemaal niks. Maar daar weten we van dat die er net op de Kouberg toch wel erg gemakkelijk van afgereden werd. Ik kan me niet voorstellen, Marijn, dat hij straks bij die laatste doorkomst op de Kouberg nog in het wiel van Marianne Vos mee kan. Ik denk het ook niet. En uh, ik snap al dat iedereen thuis nu naar de televisie zit te schreeuwen of naar de radio. Niet te veel werk op knappen, Vos. Net als je, dat jij net doet. Maar ja, we kennen haar inmiddels goed genoeg om te weten dat ze dat ze precies weet waar ze mee bezig is en uh, ja zij kan kilometers op kop sleuren en vervolgens nog demareren uh, dat niemand mee kan dus uh, ik denk dat we helemaal niet bang hoeven te zijn dat ze nu te veel doet. Sebastian zijn boven op de heuvel boven op de Beemelenberg, op dat plateau. Hoe staat de wind eigenlijk? Nou die wind komt uh, van links maar daar hebben ze nu nog niet zo heel erg veel last van want uh, er is nu zo'n aardewal als het ware. ...waar de bomen opstaan, de begroeiing aan deze kant van Limburg. Dus daardoor rijden als je gasthuis, zo heet dat kleine plaatsje... ...waar we dat gehuchtje waar we nu inrijden. Daar heb je dus nu niet zoveel last van de wind. Dat komt dadelijk later, dat tweede deel zeg maar, van het plateau. Nu passeren ze ook weer een gedeelte waar volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd... ...een camping is en heel, heel, heel veel publiek staat. Heel veel mensen ook in het oranje gehuld. Een groepje die verkleed als keizer... Als het ware met de steken op hun hoofd moedigen Marianne Vos en Anna van der Brecht aan. Terwijl een van de ploegleiders er uh, nog een keer door wil om in de slotfase naar... Uh, uh, dat is de ploegleider van Italië om in de slotfase in dit geval dus naar Elisa Longo Borghini te gaan. Om de laatste aanwijzingen te geven. Maar het was hier smal. Maar ja, Italianen hè, die zijn wel gewend aan een beetje hectiek. En wat kan die Longo Borghini, Borghini nog dadelijk in die laatste kilometers op weg terug naar de kouberg? Het is op dit moment in elk geval de slimste van de rest. Want zij zit in het laatste wiel, heeft dus het overzicht zit in het wiel van die Nelen. Die Australische, daarvoor dan Amber Nieben. En dan zien we Marianne Vos en Anna van der Breggen. De Italiaanse coach komt er nog even langs rijden. Ja, dit is het moment waarop je in elk geval nog eventjes met een van je pupillen kunt praten. Want straks kan het niet meer. Straks draaien ze over de rotonde, min of meer, linksaf, rechtdoor eigenlijk ook wel een beetje. Dan gaan ze naar beneden, die dalen maar weg af en dan brast de echte finale los. Die laatste beklimming van de Kouberg. komt weer een ploegleider uh, naast. Uh, het is weer de Italiaan trouwens. Ja, ze ze vroeg, zijn nerveus. Ze vroeg net al om de ploegleider. Ze stak een paar keer de hand omhoog en daarom is ze ook in het laatste wiel gaan zitten. Ik denk dat ze echt nog even overleggen. Van, hoe moet ik dat nou doen met die twee uh, oranje meiden? Ja, dat is natuurlijk helemaal geen makkelijke taak waar ze aan staat. Ik kan me het voorstellen als het uh, Giorgia Bronzini was geweest. wereldkampioenen uh, wereldkampioene van de afgelopen twee jaar. Ja, die wist het wel. Die wist gewoon, ik kies het wiel van Marianne Vos. En dan maar hopen dat ik op die laatste klim aan dat wiel kan blijven zitten. En dan win ik de sprint wel. Het moet straks gaan gebeuren. Het is nu weer Anna van der Bregge. Jonge, jonge, jonge. Wat heeft hij een hoop werk verricht. En wat hebben ze er een mooi kampioenschap van gemaakt. Dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Het begon allemaal een beetje langzaam. Het kwam wat traag op gang. Er werd niet echt spetterend gereden in de eerste helft van de koers. Maar daarna heeft de Nederlandse ploeg toch echt wel de koers in handen. Genomen. Achter die kopgroep Sebas, jij kijkt tegen de rug aan van Longo Borghini. En ik kijk ook even naar een heel kwaad Italiaans jurylid die zich uh, lekker druk aan het maken is. Volgens mij op uh, de bondscoach Johan Lawits omdat hij uh, ook nog even naar voren wilde. Maar op dat moment uh, viel het net even stil in de kopgroep, gingen de dames van links naar rechts. En heeft Johan Lammert zich maar weer laten afzakken naar achteren toe. Rijdt hij weer achter dat jurylid. Van der Breggen nog altijd is aan de leiding. Nielen, die zit daarachter. Dan Amber Nieben, dan Marianne Vos. En onafgebroken Elisa Longo Borghini uit Italië. In het wiel van Marianne Vos. Nu op dat open gedeelte. Dat open stuk waar de wind in het nadeel ja. waait. De wind die hier van links komt. En daardoor gaan ze ook een beetje naar de linkerkant van de weg. Ze dan met name Anna van der Breggen. Maar die echt niet veel hulp en dus is het Marianne Vos zelf maar weer. Het zijn echt de Nederlandse dames die het op dit moment moeten doen. Ze krijgen geen hulp meer. Gio van de drie anderen. Het is Vos, het is uh, Longo Burgini, het is Nelen, dat zijn de eerste drie vrouwen. We hebben nog 5,3 kilometer te rijden. Dan is het Ambo Nieben en Anna van der Breggen in het laatste wiel. Ja, misschien toch ook wel weer een slimme positie. Later maar nog even in dat laatste wiel meerijden. Kijken wat er allemaal nog gebeurt straks in die afdaling. We zijn er bijna. We draaien bijna de Dalen maar weg af. Nog 5 kilometer te rijden. Kijken, kijken, kijken voor Marianne Vos. En dan is het Anna van der Breggen weer die daar gewoon wegsluipt. Een beetje op zijn Joop Zoetemelks probeert weg te rijden daar uit dat groepje. En Ember Nieben laat het gaatje vallen. Want die kijkt naar Marianne Vos. Ja, Marianne Vos die moet natuurlijk uh, dat gaatje dichtrijden dicht, dicht wat Ember Nieben betreft. Ja, die is toch wel een beetje op hoor. Je ziet het ook aan haar stijl op de fiets. Ze zet even aan, maar dan moet ze toch weer gaan zitten. Dat is echt die verzuring in de benen. Gewoon hartstikke moe. Maar als ze nog wat wil, zal ze toch moeten aansluiten bij Anne van der Breggen. En op dit moment lijkt het er ook op dat ze haar wiel weer pakt. Ik zou zeggen, laat Anne van der Breggen een lekker toren Sebas. Van der Breggen dus inderdaad teruggepakt. Nieuwen in tweede positie. Dan zit daar Marianne Vos, dan Rachel Nealen, de Australische en Elisa Longo-Borghini uit Italië. In laatste, in vijfde positie. Vier verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd in deze kopgroep. Die de rotonde hebben genomen waar je rechtsaf richting Sibbe gaat. Maar daar gaan we vandaag niet heen. Die Sibbe-Gubbe laten we voor wat het is. We gaan rechtdoor de afdaling voor de laatste keer richting Valkenburg, richting de Kouwberg. Yeah. <laughs> Vos, Nelen en lombo borgini In die volgorde rijden ze naar beneden. Terwijl we nog precies 3,8 kilometer te rijden hebben. En de weg steeds uh, steiler omlaag gaat. In het begin gaat het nog een beetje wow, rustig aan omlaag. Dan uh, moet je nog flink bijtrappen. Maar straks dan denderen ze Valkenburg binnen voor die laatste kilometers van dat WK. Van de Bregge. Van de Breggen. Wat kan Van de Bregge nog? Ik denk dat Van de Bregge dadelijk onderaan de Kouberg gewoon vol moet gaan aantrekken voor Vos. En dan gaat Vos er overheen, laat Van der Bregg een gaatje en is ze weg. Maar aan de andere kant met Longo Borghini in het laatste wiel, die zit toch wat te kijken wat er gebeurt hoor. Zij komt trouwens uit een echt wielergezin, haar broer is Paolo Longo Borghini, die rijdt voor Liquigas. Dus uh, ik denk dat zij genoeg tactisch inzicht heeft om te zien wat er gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd of zij dadelijk met Vos mee kan als Vos gaat op de Kouwberg, want ik ga vanuit uit dat ze dat doet. Vijf vrouwen in de absolute finale van het WK, twee Nederlandse vrouwen erbij. Anna van der Berg aan de leiding, laatste drie kilometer. Gaan ze nu in Nieuwen in tweede positie en Marianne Vos in derde positie. Dan dus Rachel Nielen uit Australië en Longo Bordini. Bijna richting de bocht, bijna richting die bocht naar links. En wat zal het? Een orkaan van geluid zijn als deze vijf dames daar dadelijk aan gaan denderen. Nu nog dik boven de 60 kilometer per uur. En nu gaan ze dan zo'n beetje in de remmen. En gaan ze linksaf en zo klinkt Valkenburg op deze zaterdag. Het is de Australische die als eerste de Kouwberg opdraait. Anne van der Breggen heeft het werk gedaan. Die gaat eraf. Samen met Emma Nieben, denk ik haast. En Longo Borghini die kan het wiel houden van Marianne Vos. Nelen, Marianne Vos en Longo Borghini. dat zijn de drie vrouwen die op de Kouwberg wegspringen. Maar komen ze weg? Ja, ze komen weg. Want Nieben, die is denk ik wel geklopt. En Anne van der Breggen, die heeft het werk gedaan. Het gaat nog tussen drie vrouwen en nu gaat het tussen één vrouw en de Australische. Marianne Vos is weg, ze was.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 Ik denk het haast wel hoor, Marianne Vos. Wat nu trekt ze door en we gaan maar gewoon door. Want dit is het moment waarop het allemaal gebeurt in dit wereldkampioenschap. In 2006 werd ze wereldkampioen in Salzburg. Toen nog als piekkuiker kwam ze nog maar net kijken. Daarna 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 werd ze tweede. Vaak geklopt door die vervelende Italiaanse. Maar nu doet ze het helemaal in de eentje. Marianne Vos op weg naar de wereldtitel. Marianne Vos bijna boven op de Kouwberg. En dan kijk ik wat is het verschil met de achterkant? De volgers. Daar zit die Australische nog. Kan die nog aansluiten, Sebas? Ja, dat is even moeilijk te zien, maar ze heeft het moeilijk, moeilijk, moeilijk. Longo Borghini, die zit ook helemaal links van de weg. Probeert ze alles nog uit de benen te persen. Nieuwen en Van der Breggen, die zitten veel verder weg. Ik ga weer even staan, dan kijk ik over de rug in de vette van de Italiaanse naar voren. En dan zie ik volgens mij die Nielen rechts van de weg rijden. De Australische en daarvoor dan Marianne Vos op weg naar de laatste kilometer. Anderhalve kilometer nog voor Marianne Vos en wat een Geweldige stijl, Heel anders dan dat ze het gedaan heeft op de Olympische Spelen. Want toen sprinten ze erom op de MOL Met Lizzie Armstead. Die rezen er gewoon af in de stromende regen in Londen. Maar hier in Valkenburg gaat ze op een droge weg. Terwijl het publiek. Je ziet ze gewoon meerennen. Je ziet ze ook rennen in de richting van televisieschermen. Want ze willen het allemaal zien. Marianne Vos op weg naar het WK. Volkomen verdiend, Marijn. Ja, en dit is natuurlijk het droomscenario. En je eentje op de Kouwbergen vandoor gaan. Maar dan moet je het nog wel doen. Iedereen zei Marianne Vos gaat het zo doen. Ze gaat het zo afmaken en solo over de finish komen. Ja, is makkelijk gezegd, maar dan moet het ook nog gedaan worden. En ze doet het gewoon. Ik krijg echt kippenvel van de klasse die ik hier zie. De laatste kilometer is ze net ingegaan. Ze ging onder de Rode Vot door. Ja, het is echt ongelooflijk dat de vrouw die iedere keer onder zoveel druk staat... die dan wereldkampioen moet worden, dat ze het ook gewoon doet. Met een mond open. Je ziet echt de verzuring uit haar neus komen. Maar man, wat moet dit een geweldig gevoel voor haar zijn. Wat een ongelooflijk klassewijf. Ik zeg het maar even heel ordinair, maar dat moet je toch gewoon zeggen. Als je bij Janne Vos daar in het oranje, inderdaad in die verbeterde stijl. Zo van, ik heb hem eindelijk eens een keer. Ik pak hem gewoon weer eens een keer. Naar die vijf oervervelende tweede plaatsen op het WK. Nee, ik neem niemand mee. In die finale, want ik ga niet het risico lopen dat ik in de sprint nog geklopt word. Het is de Australische die op de tweede plek gaat eindigen, want die rijdt daar nog een beetje op 100 achter Marjane Vos. En horen zie je dat publiek, die hele fanclub van Marjane Vos met pavos in een soort oranje smoking. Ik heb hem nog nooit in een pak gezien, maar nu staat hij echt letterlijk in een pak daar bij de finish aan de overkant die staat daar te springen, want zijn dochter rijdt rijden weg naar de Olympische titel. Hey, wat gaat ze nu doen? Ach, ja. ah, ze pakt de vlag. Nederlandse vlag. Ja, dat jongen, moet natuurlijk jongen, worden. Joh. Wat een ja, beweging. Omkijken heeft ze er wel tijd voor. Ja, ze heeft genoeg tijd om het uitgebreid te vieren. Ze gaat al rechtop zitten. Daar is de Nederlandse vallen af. de armen gaan in de lucht. En daar gaat ze op de finish af. Alsof ze een veldrijkampioenschap wint. Alsof ze in de modder gewoon wint. Marianne Vos, voor de tweede keer in de carrière, wereldkampioene. Na de Olympische titel pakt ze hier ook het wereldkampioenschap. Op een ongelooflijke knappe, op een machtige manier. De Australische Nederland wordt tweede op 11 seconden. Dan wachten we op de nummer 3 op Longo Burghini, die daar aan moet komen. Die komt dan nu zo'n beetje bij de streep. Ja. Longo Bordini pakt het brons, dat was het maximaal haalbare voor haar. Voor de Italiaanse, op 18 seconden. Dan komt Amber Nibben daar in de verte aan. Die komt dan nu zo'n beetje over de finish. Terwijl we zien dat Marianne Vos omstuwd wordt. Door iedereen die blij is met die overwinning. Daar komt Amber Nibben op 33 seconden. En Anna van der Breggen, die wordt gewoon vijfde. Wat Knap, een prestatie, hè? van zo'n jong meisje. En dan zo lang meegaan in de finale. Zoveel werk verrichten. En dan toch als vijfde hier finishen in een wereldkampioenschap. Geweldig, je ziet dat ja. gezicht van Anna van der Breggen. Zo Ontzettend smile. blij. Nou Marjane Vos, wordt hier komt Anna van der Breggen. Ja hoor, de vuist omhoog, ah, meisje, het je hebt het verdiend. Ja. Prachtig, 55 seconden achterstand voor Anna van der Breggen. En dan gaan we heel erg <tie> lang wachten op het peloton dat er zo meteen aan gaat komen. Met die rijen op dik twee minuten. Marjane Vos nu in de richting van de mixzone. En ja, je hoort er gewoon. Ja, het is niet echt huilen, maar het is wel een soort kreet van opluchting, van blijdschap. En fijn een, pijn een eindelijk, beetje, eindelijk. maar die pijn is ook meteen weer vergeten. Wat een opluchting moet dat zijn voor haar. Naar vijf keer tweede en dan nu eindelijk die trui. Fantastisch hè. Op de Olympische Spelen was het al die ontlading. Toen kwamen de tranen trouwens. Toen was het ook een oerkreet toen ze over de streep kwam. Echt van ja. Ik heb hem eindelijk. En hier, ja, ze is er alweer een beetje aan gewend dit jaar. Maar wat doet ze dit fantastisch? Wat is dit een grote sportvrouw? Nou, ik ben het met Michel Wuits, mijn Belgische collega van televisie, eens. Die zei, Marianne Vos is niet eens de grootste wielrenner van deze tijd. Misschien is het wel de grootste sportvrouw van deze tijd. Laten we daar maar even mee afsluiten. Ja, Bart Voskamp. Uh, overigens ging er hier een applaus op in de studio. Uh, met name Ivan van Duren die daar in het uh, voortouw nam. Uh, vanwege de grote klasse die... Uh, maar Janne Vos, tentoonstrijden, Bart Voskamp, je eerste reactie. Ja, uh, zweet in de handen gewoon geweldig. Kijk, Olympisch kampioen worden, dat is natuurlijk vreselijk goed. En dan zo gefocust blijven om daarna een paar maanden later... gewoon ook nog wereldkampioen te worden in eigen land. En de manier waarop, uh, gewoon het initiatief in handen nemen... gewoon mee op kop rijden en wetende dat je straks op de Kouberg zo sterk bent... dat je de rest gewoon kansloos maakt. Ja, de manier waarop ze het afmaakt is natuurlijk fantastisch. Maar laten we het voorwerk van Anna van der Breggen... vooral ook niet, uh, ik, niet ik, vergeten. Ik, ik, denk, ik denk zeker dat hij uh, het feestje... heel erg mee mag vieren. Want die heeft er wel voor gezorgd dat, uh, dat, die, uh, dat, die, uh, dat die... dat die kopgroep ontstond. Daar zat ze bij. Vervolgens heeft zij natuurlijk heel veel kopwerk gedaan... zodat uh, Marianne Vos genoeg voorsprong had... Om, uh, om weg te blijven. En op het eind heeft ze nou ja... gewoon ook nog eens een keer even de boel op gang getrokken. En uh, was voor, voor Marianne Vos... Uh, ja, één ding nog, vol naar boven. En de rest was geklopt. Dat, ik zei altijd al, het was bij de... Mannen af, zo hard ging zij? Ja, Eindelijk eerste. Eindelijk eerste, ja. ja nou, ze e wint heel veel hoor. We, maar, we zeiden uh, bij de opening van de uitzending: twee keer, uh, drie keer scheepsrechter is ook scheepsrechter, zo maar zo zeggen. Ja, ja, precies. Dus, nou, ja, ik denk dat nou, ja, ze heeft de schroom al van zich afgegooid door Olympisch kampioen te worden, dus die, die vijf keer twee die je voor is, denk ik al lang vergeten. Hm. Maar als je dan wereldkampioen wordt in eigen land, dat is uh, nou, geweldig. We hebben het publiek gezien, dus het, uh, dat is één groot feest. Wat kan ze nu nog winnen? Ze gaat mountainbiken, geloof ik. Ja, ik denk dat ze gewoon moeten uh, gaan zwemmen of zo. Uh, bedoel, dat is, op de fiets is niet veel meer te winnen. Ik bedoel, ze heeft het veld alles gewonnen. Ze heeft de baan al gewonnen. En ze, uh, ja, ze heeft alles gewonnen. Dus uh, laat ze maar eens keer wat anders gaan doen. Maar er werd ook gezegd net grote sportvrouw. En toen dacht ik meteen, we hebben er nog één. Komen we die jojo. Wat wordt dat aan het eind van het jaar met de verkiezing van sportvrouw van het jaar? Yes. Dat wordt weer best lastig. Hè? Maar een vraag aan jou, Bart. Uh, zij heeft het hele jaar gepiekt. Kan je wel bijna zeggen. He, terwijl... Uh, conditietrainers altijd zeggen, je moet op dat moment pieken... en weet ik veel wat allemaal, zij piekt gewoon altijd. Ja, zij rijdt in het veld hard. Hè, dus de ja. winter pakt zij er ook nog eens een keer bij. Dus zij is wel van, van, uh, van, van absolute klasse. Ja. En van haar niveau ja, is er maar één. En dat is Marianne Vos. En de rest, die gaat dat niet kunnen. En, uh, ja. en in, maar zij wint gewoon het hele jaar door. Dus het maakt, haar, het maakt ja. haar de echte absolute sportvrouw. Goed, we gaan even naar Gio weer. Natuurlijk, aan de finish. Ja, we krijgen het sprintje van de geklopte. Want inmiddels is ook Ratto die andere Italiaanse in die kopgroep... is over de streep gekomen op drie minuten en veertig seconden. Zo groot is de achterstand. En dat sprintje vindt plaats op meer dan vier... 4 minuten. Emma Johansson daar uh, aan de buitenkant uh, van de weg met uh, Annemiek van Vleuten in het wiel. Die gaan dan nog die ereplaatsen even pakken. Is dit ja, die daar? Ja, dat is Willemsen. Uh, die. Uh, ja, nou Wat? zeg. Nou niet meesprint. Die wint gewoon een sprintje van het peloton. Ongelooflijk. Voor Judith Arendt. Uh, voor een Poolse, uh, dacht ik. Even kijken. Uh, we kijken daar. Voor Johansson, inderdaad. Willemsen, dus Arendt Johansson. Dan krijgen we Brisna Bedkovska. Paulina heet ze van voren. Dan Annemiek van Vleuten. Ashley Molmen. Numenville. De Canadese. Amelia Ljusik. De vrouw die gevallen was in het begin van de koers. En Emma, hey, Emma Pooley, jawel. Daar pas Evelyn Stevens zit daar ook nog bij. En twee Belgische vrouwen. Dat zijn de beste Vlaamse dames. Jessie Daams en Lisbeth De Vocht. En dan krijgen we daarachter nog een sprintje van een groepje. Hé, hey, Bronzini wordt daar tweede. Achter Hanka Koepvernagel. Maar wat praten we over? Marianne Vos, wereldkampioen. Ik lees hier net op Twitter inderdaad dat verhaal. Wat ik net even zeg van, misschien wel de beste sportvrouw ter wereld. Nou, in ieder geval eh, niet alleen sportvrouw van het jaar, maar sportvrouw van de. Eeuw. Wat doet ze dat knap Marianne Vos. Godverdorie zeg Marijn. En ik hoop dat ze vanavond ook ongelooflijk feest gaat vieren. Want daar is het nu al heel erg tijd voor. Nou laten we de champagne dan vanavond maar gewoon open trekken. Marjane Vos voor Rachel Nelen, voor Elisa Longo-Borghini. Dat wordt het podium van dit WK. En daar, daar komt Adrie Visser <laughs> juichend en klappend nog over de streep. Ja, inmiddels al op, ik kijk even op de klok, 5 minuten en 47 seconden. Wat doet het ertoe? Marianne Vos is wereldkampioen. Ja Iwan... Uh, je sportliefhebber, ik, dat, ik kan niet ontkennen dat je echt vol aandacht... je kon niet op je stoel blijven zitten, je liep alleen maar heen. Nee, moment. ik vind het geweldig, en dan in Valkenburg ook nog. En, uh, en, ja, je zit, weet je, Nederland is zo'n wielerland, en ik ben opgegroeid en met, met heel veel successen. En, uh, en dan, dan, ja, dit koester je gewoon, en sowieso in eigen huis, en het is zo'n sportvrouw. En je bent toch tot die laatste minuut, het blijft spannend. Ja. Uh, ja. we, hopen, ja, ja, sorry. Ik, we hopen Marianne Vos uh, natuurlijk nog eventjes te, te kunnen laten horen. Ik weet niet of dat uh, nog voor zessen gaat lukken. En zo ja, dan, uh, dan laten we natuurlijk gelijk een reactie van haar, uh, van haar horen. Uh, Bart, ze um, is heel erg veelzijdig, behalve tijdrijden. Dat wil, nog niet, echt, uh, dat wil niet echt lukken, hè? Marianne Vos? Uh, dat nee, nee, we nee, maar dat komt ook omdat ze zich echt toelegt uh, om heel afgetraind te zijn. Daar heeft ze de massa dan net niet voor. Maar voor de rest uh, beheerst ze alle disciplines. Ja, uh, maar waarom dan de tijdrijden weer niet? Ja, goed, ja. Ja, je is, kan niet alles kunnen Ik nee, denk zeggen. wel dat ze kan tijdrijden. Als het parcours dan is, zou ze dat ook wel kunnen. Maar ze, ja, zij is natuurlijk ontzettend afgetraind. Uh, ze, ze weegt ook niet veel. En uh, ja, ik denk dat zij dan net die power weer te, voor tekort komt. De inhoud heeft ze dan wel, maar de power niet. Ja, het is soms heel ja. vreemd in de sport. Ja, is zij geschikt om uh, te mountainbiken? Ja, absoluut. Dus uh, kijk, als jij je, als je dit kan en uh, zij kan bergop heel goed, uh, ze is explosief. Ik denk dat ze op mountainbiken ook alles naar huis fietsen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, eerst nog even veldrijden. Ja, eerst is nog even veldrijden. <güls> maar goed, ja, de, die basis heeft ze. Deze, deze dame kan ook heel goed sturen. En dat, ja, sturen in het veld is soms lastig. En uh, zij heeft die motoriek wel. Dus daar kan ze ook gewoon in meedoen. Ja. ja, Het is ongelooflijk. Uh, ton, uh, jij maakte de vergelijking al met uh, Renan Micromerwit Jojo. Als we de vergelijking met Leontien van Moorsel maken. Uh, ik ga ja, even, even kijken even. naar Ivan. Daar hadden we het over. Ik dacht, <güls> ik dacht zelf... Nou, dan komt Leontien van Morsel, die zoveel gepresteerd heeft, helemaal niet aan. Maar Bart heeft er nog wat vraagtekens bij. Die zegt eigenlijk, Leontien van Morsel was ook een hele, hele grote... Nou, daar ben ik het ook mee eens. Maar dit is, ja. Dit ja, is ja, ongelooflijk. Ja, van Morsel had dan wel weer de tijdrit en dat heeft Vos niet. Maar ja, aan de andere kant... Uh, ja. Zo heeft ieder zijn dingetje. En het is natuurlijk ook een andere tijd geweest. Het zijn allebei natuurlijk uh, echte topvrouwen. Ja, de Belgen hebben een Eddie Merckx gehad. Uh, de kannibaal. Maar ja. dit is ook een kannibaal natuurlijk. Ja. Ja. Goed, um, ik uh, stel voor dat we zo eerst even gaan kijken... wat er uh, met betrekking tot buitenlands voetbal allemaal is uh, gebeurd. Zodat we misschien tegen het einde van de uitzending ja, nog eventjes... Oh, we gaan nu naar Steven. Steven Nadebaat. Ja, bij de, de bondscoach Johan Lammers. Marianne Vos staat inmiddels bij het podium. is aan het wachten voor de, voor de ceremonie uh, voor haar gouden medaille. Johan Lammers staat nu de rest van de pers te woord. Ik ga even vragen of ik daar even tussendoor kan voor live op Radio 1. Uh, we zijn even live op Radio 1, Johan Lammers. Is dat mogelijk? Oh, Johan Lammers is uh, momenteel met andere zaken bezig. Hm. Um, maar goed, het is dus, uh, <laughs> het is dus een, uh, een enorm feest hier achter de finish. Iedereen is onder de indruk van hoe Marianne Vos dat deed. Hoe zij wereldkampioen werd. Uh, en uh, ja, ook het gebaren met die vlag. Hoe zij over de finish kwam. Um, ja, een enorm groot sportvrouw. En dat wordt hier achter de finish ook gewaardeerd. Goed, gaan we even door naar uh, een collega van je: Hank Kok bij uh, Marianne Vos. Marianne, Marianne. Het is weer gelukt. Je eerste reactie. Nou, oh, het is zo geweldig hoor. Die laatste keer de Kouwberg die doet dan wel zoveel pijn. Maar oh, ik wilde zo graag aanvallen en ik voelde me echt goed. En, ja, als, als je dan uh, zo'n ploegmaat bij hebt, allemaal de brekken die echt geweldig het werk doet. Ja, dan uh, kun je het alleen maar uh, op een mooie manier afmaken. En het klopte allemaal, het hele plan. Het, het ging zoals het bedacht was. Ja, nou ja, inderdaad. Opnieuw gewoon. Uh, Vanaf de derde ronde in de aanval en nou ja, dan uh, merk je wel dat het voor ons ook zwaar wordt. Maar blijkbaar voor de rest ook. De laatste meters, je, je, je haalt het nog in je hoofd om een vlag te pakken. Ja, ik zag iemand staan en ik dacht, nou, wat is er nou mooier dan in eigen land kampioen worden. En dan de vlag meedragen. En ja, je doet het dan uh, op zo'n dag natuurlijk voor jezelf, maar ook voor het team. Uh, ook voor alle toeschouwers en ook voor Nederland. Dus uh, dat is wel geweldig. Ja, Londen was mooi, maar dit mag er ook zijn, hè? Ja, nou ja, inderdaad. Het komt toch wel uh, angstig dicht in de buurt. Ik was bang dat het nooit de overtreffing ging zijn, maar dit is fantastisch. Gefeliciteerd. Dank je Ja, Marianne Vos, Geo Lippens aan uh, de finish. Op ja. Oprecht blij. Oprecht ja, blij, iedereen is hier echt blij. Het is onvoorstelbaar, ook als je naar de overkant kijkt... naar al die mensen in die blauwe jasjes. Natuurlijk de fanclub van uh, Marianne Vos, Pavos... die in zijn uh, oranje Colbert... Zojuist over de boarding heen is geholpen. en op weg is naar zijn dochter. En mooi, hè, die emotie ook van Marianne Vos zelf. Dat, dat, ja, het straalt er gewoon af. Het, het, het spat gewoon door de radio heen. Zo blij met die overwinning. En inderdaad, anders dan Londen. Anders uitgevoerd ook. met nog veel meer overmacht, Marijn. Nou, wat dan vooral ook zo lekker is, lijkt mij. is dat ze eigenlijk al anderhalve kilometer voor de finish weet. Ik ga hier winnen. En. Dan kun je eigenlijk al veel langer daarvan genieten. Het ja. is natuurlijk een ander soort emotie. Maar als je weet, ik ga je winnen en met zoveel overmacht. Nou, dat moet een fantastisch gevoel zijn. We gaan het even beschrijven. U ziet het niet, we vertellen het maar allemaal. Maar Janne Vos, die nu bij pa in de armen valt. De ogen even sluit. En op weg gaat naar het podium. En kijk eens, ook die Australische, die Nelen, die valt ook bij iemand in de armen. Nou ja, het zal ook wel familie zijn, denk je dan. Natuurlijk, de nummer drie staat er ook bij Longo Borghini. Mocht je ziet er iets minder uh, vrolijk uit, maar ik denk toch dat hij ook wel heel tevreden kan zijn. Die rijdt een geweldig goed seizoen en die bekroont dat gewoon met een bronzen medaille hier op het uh, WK. En dan gaan we natuurlijk in de richting van het podium, waar inmiddels een uh, no, mannetje of uh, duizend misschien wel is samengedrond. Uh, de mensen kunnen daar tot bij het podium komen. Dat is nieuw tijdens dit WK, een soort medalplaza, maar dan meteen na afloop... Van uh, het uh, evenement uh, Metal Plaza waar inderdaad die mensen allemaal samengedromd staan. Daar hoeven de mensen niet eens te betalen om dat allemaal mee te maken. En zij gaan het nu allemaal live meemaken. De huldiging straks van Marianne Vos op dat podium. We kunnen het net niet meemaken, we zitten vlak bij het nieuws van 6 uur. Maar Marianne Vos, jawel, nu het applaus. Marianne Vos op het podium daar. Bij dat wereldkampioenschap, daar staan ze met z'n drieën. Zij mag straks de regenboogtrui aantrekken. Zij krijgt de bloemen, de gouden medaille. De rest is geklopt. Maar Janne Vos is voor de tweede keer in de carrière wereldkampioen. Goed, tot zover deze editie van NWS Lijn. Wat alternatief eh, sportforum met dank aan Bart Voskamp en Ivan van Duren en eh, Tom Boots. Volgende keer wat uitgebreider. Maar jullie hebben er alle begrip voor. Mag ik aan mag ik aan week. En zo niet, dan ja. heb je gewoon pech. Vanavond om 9 uur is NOS langs de lijn terug. Omdat er straks een extra opium is. Die duurt tot 9 uur. Ik wens u nog een heel fijne avond. En tot vanavond dus 9 uur met Ronald Boots. Dag. Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Deze week met een speciale uitzending op een speciale tijd... vanaf een speciale plek.